Poedige start. Dit is door Al met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is de crisis te boven, meldt het Centraal Planbureau. Bruto binnenlands product is terug op het niveau van 2008. Eind volgend jaar geldt dat ook voor de werkgelegenheid, die sneller toeneemt dan verwacht. De economie groeit volgens het CPB komend jaar met ruim 2%, net als dit jaar. Het tekort op de overheidsbegroting verdwijnt en de koopkracht neemt met 0,7% toe. De economie groeit vooral doordat consumenten meer geld uitgeven. 30 terrorisme- en privacy-experts waarschuwen dat de geheime diensten door een nieuwe wet te veel macht dreigen te krijgen. De experts schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat de AIVD en de MIVD straks te makkelijk hun gang kunnen gaan. Zo mogen ze zonder discussie nieuwe technieken inzetten die nu nog niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld afluisterapparatuur in iemands lichaam plaatsen. Drugsgebruikers in Utrecht gebruiken samen zo'n halve kilo cocaïne per dag. Twee keer zoveel als vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek naar cocaïneresten in het riool in een aantal Europese steden. Ook in Eindhoven is het gebruik voor het eerst in jaren toegenomen. De cijfers van Amsterdam zijn nog niet bekend. De komende president Trump maakt volgens Amerikaanse media vandaag bekend dat ExxonMobil-topman Rex Tillerson zijn minister van Buitenlandse Zaken wordt. De topman van het oliebedrijf werd al gezien als de belangrijkste kanshebber. Want Tillerson is bekend dat hij goede banden heeft met de Russische president Poetin. De VN maakt zich grote zorgen over mogelijke executies van burgers... in de Syrische stad Aleppo in de afgelopen dagen. Het Syrische leger en bondgenoten zouden zich daaraan schuldig maken... tijdens de herovering van Aleppo. Volgens het Syrische regime is inmiddels vrijwel de hele stad heroverd op de rebellen. Het weer, de regen trekt vanochtend naar Duitsland weg... waarna het vrijwel overal droog wordt... Later op de dag komt er vanuit het westen een nieuw regengebied... het land binnen. Het wordt vandaag ongeveer 8 graden. De CFM verkeersupdate. verkeersupdate. De stationbakker van de ANWB. Door de regen is het ook in de Randstad drukker dan gebruikelijk. De files met de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam... bij knooppunt Maardenberg, 8 kilometer, vertraging 20 minuten. Geldt ook voor de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. De file daar is 12 kilometer... Na 4, Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 8 kilometer. Kost je ook zo'n 20 minuten. Na een ongeluk op de A6 richting Muiden bij Knoopend Maardenberg, 11 kilometer. Bijna dan een half uur op onthoud, 1 rijstrook is daar dicht. A8, Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan, 8 kilometer. Vertraging 20 minuten. Na een aanrijding op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knoopend Velzen. Zorgt voor 14 kilometer file. Vertraging ruim een uur, de linker rijstrook is daar dicht. De A10, de ring van Amsterdam. Tussen Nieuwendam en knooppunt de Nieuwe Meer, 11 kilometer na een aanrijding. De rechterrijstrook is afgesloten, vertraging zo'n 20 minuten. A15, vanuit Nijmegen naar Rotterdam, bij Harningsveld-Giesendam, 6 kilometer. Kost je ongeveer 20 minuten. En verderop bij knooppunt Ridderkerk, 14 kilometer. Daar ligt glas op de weg. De linkerrijstrook is afgesloten, vertraging bijna een half uur. Na 27 vanuit Breda naar Utrecht bij Avelingen 11 kilometer, ruim 25 minuten oponthoud. Na 27 vanuit Almere naar Utrecht bij Utrecht Noord 13 kilometer, daar is de vertraging 20 minuten. En op de A28 zwolle richting Utrecht bij Knopend Hoevelaken 16 kilometer file en dat kost je ongeveer een half uur. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 En down to earth. En daarmee is het 6 over 2 geworden. Goedemiddag Zandvoort. En welkom bij Zandvoort op zondag. We zijn er weer vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Die uh, alweer uh, geheel in het teken staat van de kerst. Wat een mooie kerstversiering, hè Albert-Jan? Het blijft uh, gewoon een feestje om een uh, uh, uh, uh, uh, live-uitzending uh, te verzorgen vanuit de studio. Ja, toch? Zo mooi als hij dit jaar is, is hij er eigenlijk nog nooit nog geweest. Nog nooit? Nee, echt niet. Dus uh, alle dank aan uh, onze collega Willem Bruist. Genie Rutte. En Marja van der Weer. Zo is het. Prachtig geworden. Wij Goed? zijn er klaar voor, Zandvoort op zondag. We zijn er weer, uh, zowel voor de luisteraars als voor de kijkers met Zandvoort op zondag drie uur lang informatie en muziek. Wat gaan we vandaag doen? Nou, uiteraard, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier wederom de evenementenagenda... en zo langzamerhand richting kerst en richting oud en nieuw... barst Zandvoort bijna weer uit zijn voegen van de evenementen. Dus ik zou zeggen, legt u vast pen en papier klaar... want om half vier is het zover de evenementenagenda. Kunt u mooi even meeschrijven voor de evenementen... die uh, op het punt zijn staan te gebeuren. Uiteraard blijft het weer zo, mooi, als het uh, nu is. Of uh, wordt het mooier of niet mooier. Uh, u hoort het allemaal rond de klok van half drie. Tijdens het ZFM weerbericht. De dieren van de week onder voorbehoud. Want meestal krijgen we op ja, ja, ja, ja. Ja. nieuwe. Dus onder voorbehoud de dieren van de week om half vijf. Blackie en Sophie. Het gedicht van de week hou ik ook nog even geheim. Want we hebben een drietal liggen. Dus uh, Rob, je moet straks nog even aan de bak. Want je mag kiezen. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen natuurlijk voor u vandaag de uh, voetbal-eredivisie... en om tien over half drie gaan we eerst eens even kijken... naar de wedstrijden die dit weekend al verspeeld zijn. En uh, dan daarna volgen we natuurlijk de wedstrijden... die momenteel aan de gang zijn. Tien over half drie, de voetbal-eredivisie-overzicht. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen... op uw enige echte lokale zender, ZFM. We zijn er tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En wil je meekijken in de studio, dat kan, hè? Via www.zfm-life.nl kijk je live mee tijdens deze uitzending. Zandvoort op zondag. Op een zonnige zondagmiddag in Zandvoort. Met ABC nu in The Look of Love. When your world is full of strange arrangements. And gravity. choo Uh, ABC heeft in de jaren tachtig heel veel hits gemaakt. Waaronder deze single The Look of Love. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. We zijn er helemaal klaar voor bij ZFM. Voor de kerst met lekkere kerstmuziek en heel veel gezelligheid op de radio. Hier is de nieuwe single van Robbie Williams. tussen 3 en 5, dan gebeurt het hier bij CFM. Dan hoor je de 40 beste plaatsen van Europa in de Euro Breakdown, gepresenteerd door Maurice Mulder. En ook deze staat erin genoteerd. De nieuwe single van Robbie Williams was dat. En Love my life. Wat heb je trouwens vandaag weer een mooie trui aan, eh, Albert Jan? Kan ik voor jou ook zeggen, Rob? Ja, goed hè? Ja, ja, kon je We zijn wel helemaal klaar voor de kerst. Kon je hem vinden? Ja, ik wel. <laughs> Jij ja, uiteindelijk ook hè? Uiteindelijk heb ik ja, hem ook. gelukkig. <laughs> het is tijd voor uh, Salvage Nieuws in het kort.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 Streep door fietspad A Amsterdamse Waterleiding Duinen. De rechtbank in Haarlem heeft de streep gezet... door het besluit van het Zandvoorts College van BNW... over de aanleg van een fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Duinen. De vernietiging van het besluit is een overwinning... voor de Stichting Natuurbelangen Amsterdamse Waterleiding Duinen... die naar de rechter stapte...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 Maar het laatste ligt niet voor de hand. De uitspraak is dermate geformuleerd dat het heel moeilijk wordt. Ze hadden bijvoorbeeld een ontheffing voor het doden van de Zandhagedis moeten aanvragen. Dat hebben de gemeente en de provincie niet gedaan. En daar is de zaak ook voornamelijk op gewonnen. Al dus de advocaat van Natuurbelangen Marike van Eyck tegenover de provinciale zender. Last but not least, goed nieuws. Max Verstappen komt het ook in het volgend jaar weer naar Zandvoort. Noteer maar vast in de agenda. Max Verstappen komt volgend jaar opnieuw in actie tijdens de familie Race Dagen Driven by Max Verstappen op het circuitpark Zandvoort. Afgelopen jaar gaf hij diverse demonstraties voor zijn fans. Het was een initiatief van Jumbo Supermarkt, die hem al een aantal jaren sponsort. In 2017 zal Jumbo weer de hoofdsponsor zijn van dit evenement. Dat in de eerste editie bijna 100.000 bezoekers naar Zandvoortse racepiste trok. De familie Race Dagen Driven by Max Verstappen staan. In 2017 gepland voor. En nu komt dit 19, 20 en 21 mei. 19, 20 en 21 mei. Uiteraard zullen Max Verstappen, zijn vader Jos en andere Nederlandse racecorrivéen aanwezig zijn tijdens dit evenement. Om de tienduizenden fans te vermaken met diverse demonstraties en handtekeningen-sessies. Dus autodiefhebbers en Max Verstappen-fans, zet het vast in je agenda 19, 20 en 21 mei. De familie racedagen driven by Max Verstappen op het circuitpark Zandvoort. En dat is goed nieuws zo aan het eind van dit blokje Zandvoort Nieuws in het kort. Het is trouwens na te lezen op onze CFM-app mocht je hem nog niet hebben? Je kan hem gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanford en download hem nu op je telefoon of tablet. En hier is Arthur Baker en El Green.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 heet dit, Arthur Baker, El Green hoor je en Love is the message. Ja, zo dadelijk gaan we eens even het hebben over de herinrichting van het stationsplein en omgeving. Maar eerst gaan we nog even voor de meisjes een leuke plaat draaien. Girls just wanna have fun. Hier is de zin van Cindy Lopper. Ja, en de meisjes van CFM, die kunnen er wat van hoor. Girls Just One Have Fun. Je hoorde de single van Cindy Lopper. Inderdaad even voor de CFM meisjes gedraaid, Albert Jan. Heel aardig van je hoor. Ja hey, toch, ja, hey, toch? ja toch, ja hey, toch. jouw voortuin uh, gaat uh, opgeknapt worden. Ja, dit. <laughs> ik heb lang op hem gewacht, maar ja, ja, ja, eindelijk. Het gaat vanaf morgen gebeuren, luisteraars en kijkers. Start Werkzaamheden Stationsplein en Koper Passarel. Morgen starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het Stationsplein en de Koper Passarel. Deze twee deelprojecten maken onderdeel uit van een project Entrée Zandvoort... om de openbare ruimte tussen het station en het strand en natuurlijk het dorp... aantrekkelijker te maken en een nieuwe impuls aan Zandvoort te geven. Voor de paasdagen van 2017 zijn de twee deelprojecten afgerond.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 en uh, reeds vanaf 8, januari, vanaf, vanaf 8 januari wordt de bus omgeleid... en gaat deze via de burgemeester Engelbertstraat rijden. Bushaltes komen aan de Van Heemskerkstraat... bij het Strandhotel en bij de Rotonde bij het NH. Dus morgen uh, zijn er werkzaamheden... en kunt u daar uh, hinder van ondervinden. Oké, okay, vanaf morgen gaat het echt uh, los daar. En hier is Nielsen en daarna het je en bericht... de hoogste versnelling. Ah, het is geloof.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 Yeah Of het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog. Hoog, hoog. versnelling. voor te wakker, want dit is jouw Verstelling, hoogste verstelling Zo gaat het op zondag niet eh, op zijn hoogste versnelling, hoor. Wel bij deze single van eh, Nielsen. Je hoorde met een eh, hitje van alweer een tijd geleden. Dat was de hoogste versnelling. Via de de... Het is drie over half drie. We gaan eens even kijken naar het eh, weer van de komende dagen. Want vanmiddag hadden we een lekker zonnetje, albert -Jan. Ja, maar even naar gisteren. Na een grijze en grauwe zaterdag is het op deze zondag droog... met naast wolkenvelden ook geregeld de zon.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 Morgen schijnt geregeld de zon en is het overal droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar 9 graden. Dinsdag is het over het algemeen bewolkt en valt er af en toe wat regen. De zuid tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig... en de temperatuur stijgt naar een graad of 6. En tot slot, ook woensdag is het meest bewolkt met af en toe wat regen. De zuidwestenwind neemt in kracht af en de temperatuur stijgt naar een graad of acht. Al dus Rico Schreuder. Nou, best wel redelijk weer dus de komende dagen. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op Dat was het weer? En uiteraard kan je het weer ook blijven volgen op onze eigen ZFM app. So Ja, ze komen er weer aan, hè, de gouden oude kerstdits. Ook bij CFM. John Lennon en Joko Ono, hoor je. En Happy Christmas. Hele fijne feestdagen. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Hele fijne feestdagen. Ook in december is jouw keuze VFM. Hele fijne feestdagen. En hier is de nieuwe Klim Bandit. I love and devotion. Foundation, a special bond of creation. Ha! All the single moms out there, don't you frustration? Clean Monday, China ball, and Marie's thing, Magnavia. She works so night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby.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 When the obstacle come you well prepared No mama you never set tear Cause you have been said things here uh, and here And you give the you love beyond compare You find the school fee and the bus fare Mmm, yeah. already the pops disappear In a wrong bar, can't find him nowhere Steadily your workflow, everything you know So you're not stop, no time, not time for oh, your yeah, dear Now she got a six year old In the eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, Ooh, love, no one's. De is Deze van Clean Bennett. En die wordt eigenlijk een klein beetje gemaakt door de bijdrage van Jean-Paul. Want ja, als het Jean-Paul zou doen, zou het misschien wel weer een wat mindere single geweest zijn. In ieder geval de nieuwe single heet Rockabye. We gaan eens even kijken naar de eerdere divisie en dan beginnen we met de wedstrijd Albert die vrijdag gespeeld is. Hebben we het over FC Groningen tegen Rode JC? Daar werd het 2 tegen 0. FC Groningen is na een matige seizoenstart gestegen naar de bovenste helft van de ranglijst in de eredivisie. De aanvallers Mimoen Mahi en Alexander Shurklut. Vrij... <lacht> Lees er snel overheen. Bezorgden hun ploeg vrijdag tegen ODSC. De derde thuisoverwinning op rij. 2 tegen 0. Groningen nam daardoor verder afstand van de onderste plaatsen. Oké, okay, uh, gisteren werden er vier wedstrijden gespeeld, waaronder NSC tegen ADO Den Haag. Daar werd het 3 tegen 0. Vertwijfeld zag ADO Den Haag trainer Celko Petrovic zijn ploeg zaterdag met 3-0 ten ondergaan in Nijmegen. Een stand die al voor rust was bereikt. Dit is misschien de tweede keer dat ik zo boos ben geweest in de kleedkamer, vertelde de coach... die met zijn ploeg steeds verder wegzakt in de eredivisie. Je voelt je machteloos. Als je zo speelt ben je het shirt van Ado niet waard. Was zijn harde oordeel. Grom. En dan PSV tegen Go Ahead Eagles. Ja, gelukkig. 1-0 werd het. Het ging met horten en stoten. Maar PSV heeft zich in de Divisie ontdaan van Go Ahead Eagles. Siem de Jong zorgde voor de winnende goal. 1 tegen 0. Het zat PSV overigens ook niet mee voor rust. Bart Ramselaar trof de paal. Even later werd een schot van Davy Prupper van de lijn gehaald... door Go Ahead aanvoerder Sander Duits. Dat PSV bij rust, net als de opponent niet had gescoord... Het kwam niet als een verrassing. Het gebeurde namelijk tijdens de zes van de laatste zeven duels. In de tweede helft werd het druk van PSV. Die PSV ontwikkelde de gasten uit Deventer alsnog te veel. Siem de Jong scoorde op aangeven van Joshua Brennett. Het was een bevrijdende treffer voor de Eindhovenaren en uiteraard ook voor de Jong. De Achterhoeker scoorde meer dan een jaar geleden voor het laatst voor het eerste elftal van zijn club. En dan SC Heerenveen tegen Excelsior, daar werd het 2 tegen 1. SC 1 heeft zaterdagavond voor eigen publiek van Excelsior gewonnen. Sam Larsson maakte beide doelpunten voor de thuisclub uit Friesland 2 tegen 1. Nigel Hesselbank opende de score voor Excelsior. De aanvaller benutten in de 43ste minuut een makkelijke gegeven strafschop. Het was alweer zijn derde tref in de laatste vier duels. Larsson bracht de thuisploeg in de 48ste minuut op gelijke hoogte 1 tegen 1. Hij tekende in de 79ste minuut voor de winnende treffer. De Zweed heeft in al zijn vier ontmoetingen met Excelsior... minimaal eenmaal gescoord. En dan de laatste wedstrijd van gisteren. Een beetje saaie pot, want daar werd niet gescoord. Pek Zwolle tegen Willem 2-0-0. Doelpunten blijven duur voor Pek Zwolle en Willem 2. De onderlinge confrontatie tussen de nummer 16 en 13 van de eredivisie... eindigde zaterdagavond in 0-0. Pekswolle bleef op 13 doelpunten in 16 duels staan. Pe Willem II heeft pas 10 keer gescoord. De thuisploeg maakte nog steeds de meeste aanspraak op de overwinning, maar sprong te, on te onzorgvuldig om met de scoringsmogelijkheden. En vanmiddag om half 1 is er een wedstrijd gespeeld: Sparta Rotterdam tegen Vitesse 0-1. En dan om half drie begon een AZ Feyenoord. Tussenstand inmiddels 0 tegen 1. En dan FC Utrecht tegen Heracles Almelo. Daar staat het nog 0-0. Om... Ja, de klapper, hè? Die komt eraan om kwart voor vijf. FC Twente tegen Ajax. En een nieuwtje voor Ajax. Justin Kluivert debuteert vandaag tijdens de competitiewedstrijd... tegen FC Twente in de wedstrijdselectie van Ajax. De zevendejarige aanvaller, zoon van voormalig spits Patrick maakte onlangs al zijn debuut bij de belofte van Ajax. Vorige week maakte Kluivert zijn eerste doelpunt voor de belofte. in het uitduel tegen SC Kambuur. Wellicht een invalsbeurt voor Justin Kluivert. Nou, dat gaat vanmiddag om een mooie wedstrijd worden. Zijn aan de kruissel, maar kwart voor vijf FC Twente tegen Ajax. Inmiddels kwart voor drie geworden. Zalvoort, een hele middag Heel Leuk dat jullie luisteren. En blijf dat vooral ook doen, want wij zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag. Met niet alleen informatie, maar ook heel veel lekkere muziek. voor James Brown en Living in America. Zet je radio onder de kerstboom. for Christmas. En zet hem op VFM. Christmas Hey om deze plaats weer eens dus, uh, te draaien. Het mag weer, het mag weer. Hij hey, was er weer. Christia, en nice yeah. driving home for Christmas. Ja, en dan uh, zijn we nog uh, niet eens met de kerst uh, bezig. Zeg, nou, we zijn er wel een beetje mee bezig. Maar dat moet er nog aankomen. En dan ga je het alweer over nieuwjaar hebben, of niet? Ja, klopt, dat heb ik elk jaar. Ja. Ik bedoel, zelfs voor de kerstdagen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de nieuwjaarsreceptie. En die is voor alle, alle zandvoorters bedoeld. De nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari. En uh, gezien het al, het al maar een groeiend aantal deelnemers aan de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie... is het vanzelfsprekend dat er ook in 2017 een receptie georganiseerd wordt. Alle verenigingen, sportief, cultureel en maatschappelijk, zijn van harte welkom. En uh, iedereen uh, verheugt zich natuurlijk om zich dan met z'n allen het glas te heffen op 2017. En het, namens het organisatiecomité Trudy van Toornberg, Ben Zonneveld, Jannie Meijer, Gilles Kok en Hille Janssen... Vrijdag 6 januari 2017 vanaf half acht tot half tien in de haven van Zandvoort. En waarom doe ik dat bericht nu? Want mochten er nog verenigingen... of cultureel maatschappelijk dan wel sportief zijn... die zich niet hebben aangemeld en dat wel willen doen... Ik ga dan even naar de gemeentelijke website... en schrijf u dan alsnog in... voor deze nieuwjaarsreceptie... onder het motto voor herhaling vatbaar. Zo is het nou. We zetten hem alvast in agenda 6 januari 2017. De nieuwjaarsreceptie in de haven van Zandvoort. En hier is Winnie Houston... Saw oh, you, I was out of my mind. Oh, I never believed in love at first sight, But you got a magic ball that I just can't explain. But you got know, that you got a way that you're making me feel I can do, I can do anything. ...in de, laatste, in de eerste uur van Zandvoort op zondag... ...with Houston En and I'm your baby tonight. Ja, voordat we opgaan naar het nieuws en weer van drie uur... ...kijken we nog even naar de wedstrijden... ...die vanmiddag wel half drie gestart zijn in de eredivisie. We hebben het al over uh, AZ tegen Feyenoord. Daar wordt gescoord, uh, Albert-Jan. Behoorlijk. Feyenoord staat momenteel met 2 uh, tegen 0 voor. En dan uh, FC Utrecht tegen Herakles Almelo. Daar is nog niet gescoord een 0-0 op dit moment op het... ZFM wens jullie allemaal fijne dag.